Jelle met het NOS-journaal. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over de begroting van 2019. De coalitiepartijen maakten dat bekend na afloop van een overleg vanavond. Ze willen nog geen details bekendmaken, die worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Wel is duidelijk dat er afspraken zijn gemaakt over de afschaffing van de dividendbelasting... De afgelopen weken hebben de regeringspartijen intensief vergaderd. Het grootste probleem was het gat van zo'n 600 miljoen euro extra... vanwege de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Een adviesorgaan van de regering vindt dat criminelen... die twee derde van hun zelfstraf hebben uitgezeten... recht moeten houden op voorwaardelijke invrijheidstelling. Minister Dekker wil dat recht inperken. Hij wil per gevangenen kijken of iemand wel vrij mag komen... Maar de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming vindt dat plan onnodig en slecht onderbouwd, meldt Nieuwzuur. De voorwaardelijke vrijheidstelling is een wezenlijk onderdeel van de totale straf, aldus de Raad. Want ex-gedetineerden hebben begeleiding en toezicht nodig om te voorkomen dat ze opnieuw delicten zullen plegen. De politie moet meer aandacht besteden aan onopgeloste moordzaken, vinden nabestaanden van slachtoffers.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 ...terug bij Peaceful Radio Show... ...1295 hier op CFM Zandvoort... ...en we gaan weer lekker beginnen... ...aan een uurtje nieuwheidsmuziek... Uh, ...twee nieuwe werkjes... ...van uh, goede bekende, ...in ieder geval Curtis McDonald's... ...Where the Heart Belongs... Uh, ...weer een uh, mooi lang album... Is een vol met tracks... ...ik probeer even de computer... ...oh ja, er staan uh, meer dan 10, 14 tracks op zo'n beetje... ...schat ik... Um,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 website, www.spiralingmusic.com. That's spiralingmusic.com.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 En dat asambadam, averam een Yata niyam putam. Sam je apen I need